Verkiezingsprogramma GroenLinks Gelderland 2019 tot 2023 Duurzame, mooie en inclusieve leefomgeving GroenLinks wil een mooie en gezonde leefomgeving voor iedereen. Daarin geven we natuur de ruimte en worden sociale en economische functies goed gecombineerd met natuur en landschap. Ondanks mooie beloften wordt te vaak eenzijdig voorrang gegeven aan economische ontwikkeling ten koste van natuur, landschap en milieu, met onder andere verdozing van het landschap, bedrijventerreinen, distributiecentra, megastallen, en eentonigheid door agrarische monoculturen als gevolg. Dat kan en moet anders. Situatie in Gelderland nu. De druk op het gebied is groot. Gelderland heeft de grootste aaneengesloten natuurgebieden van Nederland een rijk rivierenlandschap, een veel land- en tuinbouw. Tegelijkertijd neemt de verstedelijking toe, met name op de as Ede-Nijmegen. Door sterke economische groei in dit gebied, de omslag naar schone energie en weinig betaalbare woningen in de Randstad, neemt de druk op dit gebied toe en groeit de behoefte aan nieuwe wijken, bedrijventerreinen en ruimte voor windmolens en zonnevelden. In een deel van de provincie is daarentegen juist sprake van krimp, dreigt een overschot aan woningen, staan openbare voorzieningen onder druk. En los daarvan neemt het aantal agrarische bedrijven in Gelderland de komende jaren verder af. Het wordt onder deze omstandigheden een uitdaging om de leefomgeving aantrekkelijk, schoon, veilig en gezond te houden. Combineer sociale en economische functies goed met landschap en natuur. De veranderingen in de provincie zorgen voor een verschuiving van behoefte aan woningen, openbare voorzieningen, bedrijfsruimte en vervoer. Maar dat is niet het enige. De energietransitie, klimaatbestendigheid, ruimte voor water en natuur, de transitie in de landbouw. Alles heeft invloed op hoe onze omgeving eruit komt te zien. Tal van inspirerende voorbeelden laten zien dat met actieve betrokkenheid van de samenleving verschillende functies op een geslaagde manier kunnen worden gecombineerd, zoals in het Nijmeegse Rivierenpark. Maar er zijn ook grenzen. We willen niet dat bebouwing alsmaar verder oprukt in groene gebieden. Ook willen we geen verdozing van mooie landschappen door her en der maar bedrijfshallen en transportloodsen toe te staan. Het is belangrijk dat een deel van het landschap open en ongerept blijft. Groenlinks wil beschermen wat kwetsbaar en waardevol is. Provincie pak je rol als gebiedsregisseur. Tot nu toe stuurden rijk, provincie en gemeenten op de kwaliteit van de omgeving met veel 26 wetten en een woud van ondoorzichtige regels en plannen onder andere op het terrein van ruimtelijke ordening wonen milieu mobiliteit en natuur starre regels stonden vaak goede ontwikkelingen in de weg vanaf 2021 treedt daarom één nieuwe omgevingswet in werking waar alles in wordt samengevoegd en vereenvoudigd het is enorm belangrijk dat de provincie deze wettelijke basis gebruikt om haar rol als gebiedsregisseur effectief op te pakken de provincie moet op basis van deze wet duidelijk aangeven hoe ze wil sturen op de inrichting van onze omgeving. GroenLinks wil dat de provincie in de uitvoeringsplannen concrete en meetbare doelen opneemt voor natuur- en landschapskwaliteit, leefbaarheid, milieu, wonen, werken en mobiliteit, die goed aansluiten bij de criteria die in de omgevingsverordening vastliggen. In de uitvoeringsplannen willen we ook duidelijke randvoorwaarden opnemen die ervoor zorgen dat we onze hoofddoelen ook werkelijk bereiken, de landbouwtransitie, de uitbreiding en versterking van onze natuur, herstel van biodiversiteit, de circulaire economie, de omslag naar schone energie en een sociale en inclusieve provincie. Leg doelen en voorwaarden kraakhelder vast. De nieuwe wet geeft veel meer vrijheid aan particuliere initiatiefnemers dan voorheen. Provincie en gemeenten moeten nu vooraf goed nadenken waarop gestuurd moet worden en waarop vrijheid wordt gegeven. Doe je dat als overheid niet, dan loop je het risico op allerlei ongewenste gebiedsontwikkelingen, want wat vooraf niet is geregeld, mag. GroenLinks wil dus dat de voorwaarden voor die initiatieven kraakhelder in de omgevingsverordening staan, zodat een schone, mooie en gezonde leefomgeving voor inwoners van Gelderland is gewaarborgd. GroenLinks wil dat de regels uitnodigend zijn een ruimte bieden voor initiatieven en experimenten die duurzaamheid, leefbaarheid en inclusie bevorderen. Inwoners denken en praten mee De nieuwe wet regelt ook dat inwoners nog meer dan voorheen vooraf betrokken moeten worden bij voorgenomen provinciale besluiten en uitvoeringsprojecten. Zo krijgen inwoners de mogelijkheid om mee te denken over de gewenste omgevingswaarden en kernkwaliteiten van hun leefomgeving. Dat kan het draagvlak voor veranderingen aanzienlijk vergroten. De toegankelijkheid van de openbare ruimte moet daarbij voor iedere inwoner goed geregeld zijn. Inclusie. GroenLinks wil dat de doelgroepen die daarin belemmeringen ondervinden, ervaringsdeskundigen, actief worden betrokken om tot goede oplossingen te komen. De provincie stuurt ook in gemeenten en regio's. Ook in de gemeenten en de regio's krijgt de nieuwe wetgeving de komende jaren vorm. Zij gaan sturen op de feitelijke ontwikkelingen op hun grondgebied. Maar de randvoorwaarden die de provincie daaraan stelt vormen de basis. Naast wat hierover in de andere hoofdstukken al is gezegd, willen we daarom stilstaan bij een paar specifieke punten waarop de provincie een belangrijke positieve bijdrage kan hebben als het gaat om de inrichting van onze omgeving op een toegankelijke woningmarkt die wonen en werken bij elkaar brengt. Volgens de prognoses zullen er landelijk tot 2030 jaarlijks 75.000 nieuwe woningen bij moeten komen. Maar de behoefte per provincie is zeer divers en binnen provincies is de druk op de stedelijke gebieden groot. Voor GroenLinks is belangrijk dat er voldoende woningaanbod blijft en woningen betaalbaar blijven voor mensen met een smalle beurs. Ook is belangrijk dat mensen in staat zijn om dicht bij hun werk een woning te vinden. Meer inzetten op wijken met gemengde functies kan daarbij helpen. Daarmee vermijden we een ongewenste toename van woon-werkverkeer. We willen ervoor zorgen dat in de provinciale toewijzing van aantallen woningen de woonbehoefte goed wordt afgestemd op de vraag en dat lokale tekorten worden vermeden. Op gezondheid, milieu en veiligheid. Voorkomen is beter dan genezen. Initiatieven die mogelijk gezondheid, milieu en veiligheid van inwoners aantasten en geluidsoverlast veroorzaken, worden niet toegestaan. Bovendien gaan we uit van het principe dat milieuaantasting bij de bron wordt bestreden. Waar dit onmogelijk is, betaalt de vervuiler alle kosten. Uitstoot van fijnstof, schadelijke stoffen, brand- en ontploffingsrisico's en geur- en geluidsoverlast moeten goed in kaart worden gebracht en adequaat gemeten bij overschrijding van toegestane normen worden maatregelen genomen en wordt opgetreden voor de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater houden we vast aan de huidige doelen op helderheid over wind en zonneparken de inrichting van de omgeving in onze provincie zal sterk veranderen onder invloed van de omslag naar schone energieopwekking zonne-energie op daken kan rekenen op breed draagvlak onder de bevolking echter al zouden de meest vergaande besparingsprogramma's succesvol zijn, dan nog is aanleg van meer windturbines en zonneparken op de grond op grote schaal nodig om in onze elektriciteitsbehoeften te voorzien. GroenLinks wil dat de provincie Gelderland hier uitnodigende en goed onderbouwde voorwaarden voorstelt en regelt dat alle gemeenten die uitnodigende voorwaarden opnemen in hun omgevingsplannen Betrokkenheid en eigenaarschap van de directe omgeving bij dergelijke projecten is een basisvoorwaarde. En uiteraard mogen de doelstellingen voor natuur en landschap niet in het geding komen. Uitgangspunt voor windmolens is daarbij dat ze op veilige afstand van woonwijken worden geplaatst, zodat gezondheidsproblemen door geluidshinder en slagschaduwhinder zoveel mogelijk wordt vermeden. Voor GroenLinks is dat aanzienlijk meer dan de officiële norm van circa 500 meter. Voor zonneparken vindt GroenLinks een ecologisch verantwoorde aanleg en natuurlijke inpassing in het landschap een basisvoorwaarde. Dat is op zichzelf ook weer een uitbreiding en versterking van de groenstructuur en biodiversiteit. Op energieopwekking op landbouwgrond Het veelgehoorde argument dat vruchtbare landbouwgrond niet zou mogen worden herbestemd voor zonneparken delen wij totaal niet. Landbouwgronden werden in het verleden op grote schaal ingezet voor woningbouw en bedrijventerreinen. Nu zijn er andere, maar zeer dringende maatschappelijke redenen om een deel van onze landbouwgrond voor een ander doel te gebruiken. De afname van agrarische bedrijven zal leiden tot meer divers gebruik van ons landschappelijk gebied. Energieopwekking hoort daarvoor GroenLinks nadrukkelijk bij maar ook als een boerenbedrijf agrarische activiteiten wil combineren met energieopwekking, binnen de daarvoor gestelde ecologische voorwaarden en goede inpassing in het landschap, dan willen we daar geen belemmeringen voor opwerpen. Programmapunten A. De provinciale uitvoeringsprogramma's bevatten concrete, meetbare doelen om te kunnen sturen op de belangrijke veranderingen rond de omslag naar een natuurinclusieve kringlooplandbouw betere landschapskwaliteit, herstel van biodiversiteit, de omslag naar schone energie- en klimaatadaptatie, de omslag naar een circulaire economie en inclusie. De Omgevingsverordening biedt heldere juridische voorwaarden waarin lange termijndoelen van duurzaamheid, leefbaarheid, milieu, gezondheid, bereikbaarheid en inclusie voorrang hebben boven korte termijn private belangen. C. De capaciteit om milieuregels te kunnen handhaven wordt aanzienlijk uitgebreid, waarbij onder andere dumping van afval in natuurgebieden veel meer aandacht vraagt. Particuliere terreinbezitters ontvangen de eerder afgesproken bijdrage voor hun inzet in het kader van handhaving. D. Het halen van concrete doelen en toepassing en handhaving van randvoorwaarden wordt met heldere rapportages gecontroleerd en waar nodig bijgestuurd. Inwoners en maatschappelijke organisaties spelen hierin een belangrijke rol. E. In de omgevingsvisie leggen we vast dat de strenge WHO-norm voor luchtkwaliteit voor het hele grondgebied van de provincie in 2030 gehaald wordt. F. Op het gebied van milieu, bodem, water, lucht en diepe ondergrond, klimaat, adaptatie en mitigatie, natuurwaarden en landschap, biodiversiteit, gezondheid en dierenwelzijn nemen we bij uitvoeringsbesluiten geen onnodige risico's. Bij twijfel niet doen. Dit beginsel leggen we vast in de omgevingsvisie, evenals het principe dat vervuiling wordt aangepakt bij de bron. g. Via begrijpelijke communicatie organiseert de provincie betrokkenheid van inwoners, bedrijven en andere publieke organisaties bij het voorbereiden van besluiten en de uitvoering daarvan. H. Vluchtelingen, asielzoekers en statushouders zijn welkom in Gelderland. De provincie heeft een rol in het bevorderen van de opvang en in het toezicht op de taakstelling voor statushouders. Om verrassingen en ad hoc beleid te voorkomen, zullen wij, samen met de Gelderse gemeenten, een proactief plan ontwikkelen voor opvang. Daarbij zijn draagkracht en draagvlak belangrijke aandachtspunten. I. De provincie maakt duidelijk hoe de vraagontwikkeling in de woningmarkt zich in Gelderland gaat ontwikkelen en hoe de toewijzing van woningcontingenten zorgt voor goede afstemming tussen wonen en werken en voor voldoende aanbod, ook voor de laagst betaalden. J. De provincie geeft gemeenten ruimte in het woningbouwcontingent om binnenstedelijke locaties weer tot ontwikkeling te laten komen. Aantallen moeten niet leidend zijn, maar goede plannen. K. Samen met gemeenten en waterschappen werkt de provincie aan regionale energiestrategieën, RES. De provincie borgt deze RES in haar omgevingsvisie en ziet erop toe dat gemeenten dat ook doen. Indien een RES niet voldoende bijdraagt aan de energietransitie, stuurt de provincie actief bij. Grootschalige opwekking van energie in de provincie is welkom onder kwalitatieve voorwaarden, ook op landbouwgronden en natuur. GroenLinks wil dat hierbij de zonneladder van het GNMF wordt gebruikt. De ladder wordt gehanteerd als voorkeursvolgorde, niet als absolute voorwaarde. Deze uitgangspunten worden in de provinciale verordening verankerd.